Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het pand van het studentenkoor in Amsterdam zijn leuzen gekalkt. De club kwam vorige week in opspraak omdat mannelijke leden op een etentje allemaal vrouwonvriendelijke uitspraken hadden gedaan. Ze werden onder meer sperma-emmers genoemd en er werd gezegd dat hun nekken gebroken moesten worden om piemels in te steken. Het werd allemaal gefilmd en online gezet. Dat vrouwen niks en niks meer zijn dan... Clubhuis is onder meer met papa's poen koop je geen fatsoen en geen seksisten in onze stad gekalkt. Een grote plofkraak vannacht in Volendam. Het gebeurde bij een winkel in de haven. Er is een heleboel schade. Op straat liggen veel glasscherven en brokstukken hout. De politie heeft nog geen flauw idee wie er achter die plofkraak zit. En stikstofbemiddelaar Johan Remkes heeft vandaag een belletje in zijn agenda staan... met boerenactiegroep Agractie. Er zal nog niet worden gepraat over de stikstofplannen zelf... maar alleen over de uitnodiging om met z'n allen rond de tafel te gaan... De boeren hebben gezegd dat ze dat alleen willen als er ook echt iets te onderhandelen valt. En vanaf vandaag wordt een Heineken biertje een stuk duurder. Ze verhogen de prijzen met 6%. Dat kan niet anders, zegt het bedrijf. Ze betalen zelf ook meer voor de grondstoffen en energie die je nodig hebt bij het brouwen. Deze kroegbaas in Meppel baalt natuurlijk als een stekker. Ik word ook een beetje ziek van de smoesjes. Dan is het de graan, dan is het, het vervoer. En ik begrijp dat alles duurder wordt. Maar... Accepteert de klanten nogal. Nou, hij is bang dat mensen weg zullen blijven als hij 3,5 en een halve euro moet gaan vragen voor een biertje. Amsterdamse tafereelen noemt hij het. En het weer nog. Vooral in het zuiden is er nog bewolking en ook af en toe een bui. In de middag is er steeds meer zon en het wordt maximaal 19 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staat Fidel op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, bij Den Hoever 3 kilometer. De vertraging is maximaal een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. De Chaplin Band uh, Hans. Schicht. Oh, de Chaplin Band, Albert oh, ja. Hilferlero. Uh, heel veel ja, ja, je kent het al. Je kent het, ja. al. Je ja, ken ja. het al. We, we zijn de enige die het kennen, hoor. Wie, trouwens. Ja, Omdat wie, het hier staat. Kent, ja. <laughs> <laughs> nou, dames en heren, uh, welkom in het tweede uur van. De tweede goede uur, goede, het is, uh, zes over elf. Ja, en wie uh, hebben wij in de studio? Uh, Willem van der Sloot. Willem van der Sloot. De Sloot, wel dan Ja, al. aangekondigd net. Hè. Met Willem heb ik nog in de klas gezeten. Meer dan. Eén uh, klas lager zat ik. Oh, zat jij zat in de Ik zat in de vijfde. Jij zat in de vijfde. Ik zat in de vierde. Oh ja, ja, ja, ja. want jij bent bij blijven zitten toch of niet? Nee, ik ben een keer teruggezet. Oh, oh, okay. ja, want hoe oud ben jij? Ik ben 67. Uh, uh, ik word 67. Oh, ja, ja, ik word 68. Oh, okay. Zie je, zit net een jaartje ja. tussen. Ja. Ja. Ja. Nou, we, we Karel Dommerschool. Ja, Karel <laughs> Ja, Karel Doorman. Die is er ook niet meer. Die is er ook nee, niet meer. Helaas, nee, helaas. Nou, we kennen Willem natuurlijk van uh, de herten. Hè? De herten, fluisteraar werd u al genoemd. Maar uh, daar ben je een klein beetje mee gestopt, Willem. En je hebt je nu gestort op de Bramen. Dat klopt, ja. hè? Ja. Uh, jij uh, plukt de bramen. En ja. uh, je maakt daar sap van. En je maakt daar jam van.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 Huis in de duinen. Oh, wat leuk. Okay. En dat was toen 2000 euro. Ja, Zo, dat is een ja. mooi bedrag. In de dus ja, ja, was het 1500 euro. Ja. Ook voor de ouderen. Nou, dat is toch al een bedrag. Maar naar. jij verkoopt de jam en de, de, het sap. Ja. Um, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, je gaat eerst. Uh, ik het Brabusse is. Nee, dat begrijp ik, maar hoe doe je de verkoop?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 En het zijn uh, heel veel, uh, echt de, de oude Zandvoorters ook, hè? De, ja, ja, ja. van de zandvoort -Sumili's. Dus eerst gaan ze aardappelrooien en duintjes. Maar en ook uit halem komen ze voor uh, terecht. Uh, maar uit halem komen ze. Nou, ja. Dus woorden. dan verkoop je gewoon voor 2000 euro uh, bramen. Ja. Zap. Nou, dan moet je aardappel wat verplukken, willen. Dat kan je dat heel, heel veel, aan, ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat lijkt mij ook. Nou, laten we even van het begin af aan beginnen. Jij gaat uh, de duinen in met de mand. En dan ga je in je het in je eentje? Ik doe het in mijn eentje. Meen je want dat? Want het uh, bramezoekje is uitgestorven. Ja. Vroeger had je hele familie Ja, ja ik, ik weet het ook. Wij hebben het ook de gedaan. Botjes, uh, ja. De uh, de kopertjes, uh, ja. de barren. Ja. Allemaal gingen ze met families duin in. En dat bestaat niet meer. Maar, nee. de de maar hoe komt dat, vereniging? denk je? Hè? Hoe komt dat dat het niet hoe meer bestaat? Dat. Ja, het is, het is niet zo makkelijk hoor, Bramen plukken. Het is zwaarder.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 dat geeft niet. Ik heb andere gebieden waar ik ze wel wil. Maar waar, waar pluk jij ze nu dan? Op, ja, ik ga niet zeggen waar. Nou, dat is jouw Waar, dat wil graag wel weten. Maar dat doe ik dus niet. Want anders uh, gaat, gaat... Nou, nu, dat was he? einde gesprek, Willem. Nee, nou, nee, Anders nee, gaat, nee. gaat iedereen massaal. Ja, dat is Die waar. Plek. Nee, je hebt gelijk. En dat moet niet, hè. Want ik ben een natuurmens. En ik doe het in mijn eentje. En ik ben er één tegengekomen de afgelopen vier weken die het ook doet, verder helemaal niemand. Heel goed. Want het is en, het seizoen, zeg maar, hè? Van, van, van, nou, het seizoen is eigenlijk van half augustus tot oktober. Uh -huh. Maar er is door de hele klima, klimaatverandering... De verandering is, is vroeger de Eerste pluk had ik op 29 juni. Dus meen je dat nou? En dat had ik vorig jaar ook. Omdat het, ook onder, het gewoon, omdat het gewoon warmer is geworden, zeg. Warmer, ja. regen, warm, regen. Ja, ja, het ja, ja, ja. En, uh, niet nou ja, uh, struiken, het zijn struiken van, nah, meters hoog. Uh -huh. Maar hoeveel pluk jij per dag?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 Heel veel. Ja, maar 33 kilo, noem maar 33 liter ja. zeg maar. 33 kilo? Dus je weet niet wat je meemaakt. Ja. Maar hoe, hoe vervoer je dat dan? Nou ja, ik heb uh, mijn scooter en dan heb ik een grote 12 liter bak. En daarboven nog een bak. Ja. <laughs> en dan heb ik nog van die 2,5 liter blikken. Van vroeger die schilderen, we ja? ik, uh, ja. waar ik aan schilderde ja. zeg maar, die zulke blikjes. Nou die kan ik ook nog meenemen. Ik, ik, ik kan, ik, Wel een helmpje op hè? wel He? een helmpje op. helm, die moeten we binnenkort op. Je ja, vanaf daar ja, nou, ja, vanaf ja, Klopt. scooters. Nee, maar goed, dat, uh, om half acht vanavond stond ik nog te <lacht> wat ik We zijn natuurlijk s'morgens heen geweest, maar later in de middag ging ik nog een keer. Nou, en dan sta je op een erf heb ik netjes gevraagd. Mm -hmm. En dan krijg ik toestemming. En, en zulke grote bramen, Zo. Echt waar? Dat zijn bramen van vier centimeter. En je ziet ze niet. Ja. Want alles, die, de mooiste bramingen zijn verstopt. Ja, ja. Tussen zo'n kleur aan? hoog brandnetels. Ja, ja, ja, ja. de, de ja. noem je het, die uh, bierenklauwen... Mm -hmm. Dus daar komen andere mensen ook niet ja. op te plukken. Ja. En daar komen ook de vossen niet. Want ik pak ze niet van de grond. Nee. Vossen zijn natuurlijk dus ook gevraagd. Ja, vossen vergeten ja. ze ook. Ja, ja. Toch? Ja, ja, nou, maar ja. vossen... Hè? Die maken er ook in het worden ja. wel schadelijk ja. voor de gezondheid van de mensen. Ik ben vos geweest, dat vos geweest. Ja, dat, dat zijn ja, ja. ja. ja en dan uh, die struiken zijn wel 6, 7, 8 meter hoog. Ja. Ja. En hoeveel, vos... hoeveel, dagen, We hebben genoeg. hoeveel ja. dagen pluk je gemiddeld in een seizoen?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 Okay. Het werkt heel goed tegen Kramp. Nou, dank nou, de dokter Ja, nee, jongens, je je <laughs> Ja, begrijp het. Nee, dan heb je ze geplukt. Ja, en dan? En dan, uh, uh, nou, hoe, ja. hoe, hoe maak je de jam van? Je gaat bramen plukken, dan komen de grote hoeveelheden thuis. En dan ga je ze eerst wassen. Twee keer ga je ze wassen. En dan gaan ze in de pan om voor de eerste kook. Maar hoe was je ze in het bad? In de grote, hoe noem je in de... In een grote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 Ja, en een mooi label ja, dat, dat doen er, ja. eh, ja, dat de... de In de... onder andere, die doet dat. Die doet het met, wel, ja. Uh, met... Uh, met de... <laughs> ja, ja. ja, dat is misschien wel een idee. Nou ja, ik bedoel... En dan ja. kan je bij de Grand Prix, kan je de, de Bramen, kan je... Ik liever de oudere mensen die... Uh, daarom denk ik dat Joop uh, van Nes heb ik de eerste fles Ja, vanmacht. dat begreep ik, oh, okay. ja. Nou, ja. Want ik had hem een jaar niet gezien. En toen kwam ik hem... Toen kwam ik hem plotseling tegen ik zeg, hé hey Joop, hoe is het met je? Nou, sowieso. en ja. En ik zal dus je Ja, maar dacht je. Voor ons is het 50 jaar geleden dat ik jou ja. heb gesproken. Dus nou, dan zit er een oude bramersap in. Nou, jij krijgt wel dan <laughs> in een de shim, denk ik. Shim. <laughs> <laughs> maar de, de eerste flesje was dus voor Joop. Dat vond ik hartstikke leuk, neem ik aan. Ja.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 En je had keer bij. En er was er nog eentje. Maar goed. Iets en uh, dus, uh, ja, daarvoor had ik het aan uh, onze burgemeester. Ja. En het jaar daarvoor was het Diek uh, Meijer nog. Ja, ja, want je ja, ja. doet het nu drie, vier jaar of zo nu. Vier jaar dat ik het nou heb uh, voor, dat de, je uh, voor ja, de Ik vind de, het een heel mooi uh, uh, initiatief. Uh, dus je hebt, jaar, je hebt bij elkaar al zo'n 6.000 euro dan. Uh, 6.000 tot 8.000 euro bij elkaar. Uh, het eerste jaar was 1.000 euro voor de dierambulance. Oh ja. Ja, ja. Nou ja, uh, het tweede jaar was 1.500 euro.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 Weg is er nog steeds een chaos... met het slechte hekwerk. Maar op dit moment komen de herten er niet te heken. Nee, ze, ze hebben genoeg op. te vreten in oh, de, de duinen. Ja. Ja. Om, uh, straks gaan ze beschieten in november. Let op, ja, dan uh, gaan ze weer de duinen uit. Ja, Want dan dus dan ze eten uh, genoeg in de duinen. Echt, ja, eten ja. genoeg. Ook zwinters. Ook zwinters. Ja? Huh? Ga, ga maar eens in de duinen daar lopen. Ja, ja, ja, ja, ja. Genoeg eten. Maar als het goed is... Gaan die hoge hekken komen? Ja, ja. Maar dat is je, al ge, eigenlijk gezegd. Ja, je hebt wel de indruk dat, dat, dat, dat, dat jouw werk voor die hekken iets uitgehaald heeft. Hè? Er zijn betere hekken ja, gekomen. Ja. En, uh, nou ja, dat ja ik, ik heb een goede medewerking van de provincie ja. gekregen. En ja, ook van de burgemeester van Bloemendaal. En ja, de hekken gaan komen, de hoge hekken. En sommige politici in Stamford, met name PVV, heeft daar uh, aardig aan getrokken ja, toch? Ja, ja leuk. Ja. Marco heeft me goed geholpen. Ja, echt. Marco. En, Deen, uh, ook, ja. Uh, hoe heet hij Patrick? Heb Patrick Berg Patrick Berg ook. van OPC. En daar ben ik heel echt. blij mee. Nou, dat is natuurlijk goed dan. hoor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 4 augustus. 4 augustus en hoe tussen 2 en 4 uur. 2 en 4 uur. Donderdagmiddag. Ja. Nou, helemaal uh, ja. top. En als het dan gaan we het nog een keer doen. Dus wie Sham wil hebben op Bramersap, die kan ja. 4 augustus naar Huisensduin. Ja. Tussen Waar 2 Willem 4. en uh, Apellanders en, 2 en, en 4. Kok, tussen 2 en 4. Ja. Uh, kunnen ze daar uh, kopen? Wat kost een... Een, een fles kost 10 euro en een potje 5 euro. Oh, Oké, okay. en alles, ja. alles is voor het goede doel? Ja. Nou, geweldig, helemaal top, helemaal top gaan We gaan wat het onkosten af en toe. Ja, dat begrijp ik. Ja, benzine voor je brommen en zo. Ja, dan je even een gasprijs. Ja, ook, ja, Ja, gasprijs. Ja, nee, inderdaad. Nou, hartstikke bedankt. We gaan een, een liedje doen, denk ik. Ik denk het ook. Ja. Laten we dat dus doen. Ed we op, Edward uh... Sharp. En een magnetic zone Zero's home. Oh, wat een vrolijk nummer. Nou, dat is zeker een vrolijk nummer. We gaan even dansen. I'm a loved one. inside. helemaal horen yeah. feliciano en hiervoor hadden we Sharp and the Magnetic Zero's. Ja, mooi. Uh, met mooi. Home is Where the Heart Is. Ja. Oké, okay, uh, wat gaan we doen Gerrit? Nou Hans, dat uh, ga ik je vertellen. Pluspunt Zandvoort probeert altijd de vernieuwing in het programma uh, aan te brengen. Absoluut. En uh, deze zomer uh, zijn er heel veel activiteiten. En Linda Overdijk gaat uh, uh, bij ons uh, op de achtergrond in. Die we, de, ja, we hebben daar ja. aan de lijn. En dus ze gaat vertellen wat, uh, wat de bedoeling is uh, want, met uh, ja, want, Pluspunt. Ja, want de zomer duurt nog. Uh, de zomer duurt leken. nog even jongens. Ja. Ja.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 Uh, en dan kunnen de mensen zich aanmelden, sowieso via mijn mailadres, die ik meteen even zal zeggen, ja, okay. als het er handig is. Want ik hoor net: uh, het is Oudendijk, dus het is l.oudendijk het plus.zandvoort.nl. Oké, okay, dus l.overdijk.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 Uh, dat kost uh, 3,50. Okay. En dat is inclusief koffie, thee en wat lekkers. Oh, er, er zijn bedrijven die al meer vragen voor, <laughs> ja. voor een koffie, van koffie, ja, koffie tegenwoordig. En Het Valt allemaal mee, hè? Valt mee, hoor. Het, uh, Valt mee. Tussen 1 en... Um,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 Um, nou, daarom ben ik ook eigenlijk op de radio gegaan. Nou, want te er tellen. is uh, weinig animo. Dus voor hem gaan oh. we een nieuwe datum uh, oh. uh, zoeken. Want we hebben het idee dat het gewoon nog niet uh, genoeg verspreid is. Nee, nee. Dat de activiteiten er speciaal zijn in de vakantie. Dus misschien dat uh, ja, ja, ja, ja, mensen zich nu uh, zoiets hebben van, oh, nou dat wist ik helemaal nou, niet. Want ik zou er nou. toch heen gaan naar Michel Want ik weet welke prachtige reis die je hebt gemaakt. Dus, uh, ja, ja, nou, en ik heb foto's er ook ervan gezien. Ja, inderdaad. En, uh, ja, nou, het uh, echt prachtig inderdaad. Nou, we gaan een nieuwe datum. U kunt zich daar ook voor opgeven hoor. En we gaan er gewoon een nieuwe datum Nou, alle, voor. O, Allemaal op dat, uh, op dat uh, e-mailadres, he? de L.Oudendijk. Dijk. Ja, L.oudendijk.plus.zandvoort.nl. Oké, okay, nou dat kunnen um, we. En dan heb ik nog een laatste. En daar gaat uh, als het goed is, is dus Adem Spoor bij jullie. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja die, die zit al ja. klaar, dat is leuk. Dus ja. die gaat er wat uh, over vertellen zo meteen. Dat nou, op helemaal goed. 12 troep. augustus gaat. Uh, namelijk muziek door de jaren heen okay. starten. Nou sowieso zo, zo en dan dat. En er gaat ja. uh, saxofonist en naar Adam Spoor wat meer over. Ja absoluut ja we gaan met Adam praten uh, over muziek door de jaren heen en uh, uh, dat komt helemaal goed. Mag ik jou hartelijk danken Linda voor deze. Uh, Heel graag gedaan. Ik zal nog altijd mijn telefoonnummer ook nog zeggen of is het. Uh... Nou ja als jij dat niet erg vindt kan het natuurlijk. Ja hoor die staat ook altijd op de flyers. Ja zo. 6338 03279. Oké, okay, okay, 06338 03279. Precies. Dat is het, of L. Oudendijk, het pluspuntzandvoort.nl l.oudendijk en ja, dat... pluspuntzandvoort.nl Ja, precies. En, en, en, ja, en, zei wel goed hoor. En de website nog een keer? Want die hadden we nog niet genoemd. De website is um, De website, je kunt zeg maar gewoon naar pluspuntzandvoort.nl En dan uh, zie je zelf vanzelf wat er komende maand allemaal gaande is. En dan zie je het programma... Op de en, verschillende en, locaties. Nou, en, uh, hartstikke goed Linda. Wij komen ja? eruit en uh, we gaan praten met uh, Adam Spoor. Hartelijk bedankt okay, voor, de, voor de toelichting. En, de, een ja. en een mooie zomer. En een mooie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 Uh, volgende week vrijdag of 12 augustus in, in, in de blauwe Ja, nou, niet alleen 12 augustus, he, want het is een aftrap uh, nou, van... Nou, ik, ik ben de eerste gast. Er komen meerdere gasten, maar oh. ben ik dan niet bij. Met een andere, andere invalshoeken uh -huh. en noem maar op. Maar uh, ik ga dus de, in vogelvlucht de link bespreken en laten horen... tussen de blues, de oorsprong uh -huh. en de hedendaagse popmuziek eigenlijk. Oh, wat in, leuk. Meer. Dus, en ja. dat doe ik uh, met... Uh,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 ...oudste Haarlandse oude stijlorkest. Wat leuk, Dixieland. Mm, Dixieland, ja, nou, leuk. New Orleans stijl eigenlijk... Min of weer. Ah, en dan goed. spelen we vanmiddag om twee uur... Ook ...in, in Sparendam. Wat leuk, leuk. Met een kerkje, ja, dat is een geweldige ja. locatie. Ja. En uh, we spelen gewoon uh, weer drie keer... ...op Haarlem uh, Jazz en uh, Moor uh, in augustus. En, uh, goed. En dan, heb ik, dan speel ik nog met, uh, met, met een oude Zandvoort... ...die je misschien ook nog wel kent... ...Peter van Litsenburg, mm -hmm. de trompetist. Ja.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 Door de slavernij. Ja. Die gingen van het veld naar de hutte uh, waar ze moesten slapen en dergelijke. En die, die, dat noemden ze de gesproken bloers. Mm -hmm. En dat deden ze van, uh, nou ja.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 Dat gingen ze dus uh, bespelen. En daar is de, de, dus daar is de metalen boost van gekomen. Maar dat is, dat is in de, twinti, de, de, nou, de twintig jaren van de vorige eeuw. Nou, of eerder? Je kan eerder in, in, met, met, ja, onder de onder bij, bij wijze van spreken. En je kon natuurlijk spreken van uh, dat bijvoorbeeld de Charleston. Mm -hmm. De eerste popmuziek was. Ja, ja, ja. Dus de, de grote ja. verandering, zoals in de 60 jaar met de Beatles en de Spaans ja, natuurlijk. Ja. gebeurde dat natuurlijk in die, in die, in die Roaring Twenties. Uh, ja. ja. Dus dat gaan maar, we doen, een beetje zo. Uh, Wat leuk. Ja. Maar dat, jij, jij gaat dus uh, door de tijd heen, zeg, maar, ja. maar, maar, maar. is het ook de bedoeling dat mensen zelf meedoen? Uh, kunnen ze meedoen met een instrument? Of uh, is het echt nee, het is zo dat geen je.? is geen sessie, nee. is Ik geen sessie, sessie, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, nee, maar voor de duidelijkheid even. Ja, nee, nee.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 en klaar die net ook, dus uh, da, da, da, dan, dan kom je er wel uit. En met je, je achtergrondapparatuur uh, ja, ja, ja, ja. kun jij gewoon uh, bijna, een hele, prima. bijna een hele band uh, bestrijken. Ja, dat, de, de, de, de professionele banden, dat is ongelooflijk. Ja, ja, je kunt hele orkesten ik bedoel, erachter ik, uh, zetten. Hè? Ja. Ik, ik, ik zing uh, Penny's Room even met, met, met Count Basic ben. Ja, ja, ja. <lacht> Mooi, hè? <lacht> ja, ja. Het is wel mooi dat, <lacht> dat, dat, dat, dat is wel de techniek dat allemaal kan kan, kan doen. Ja. En, en uh, je, je kan uh, verdienstelijke Sinatra aandoen, heb ik begrepen. Ja, dat, uh, <laughs> <Ja, ja. laughs> dat zon in de hierde kronk, ja, ja. ja, in de hierde krant voor mij. Ja, ja, leuk was Voornamelijk dat, want, timing, hè? Uh, de timing. Ja, ja. Ja, de timing van die man was ongekend. <laughs> ongehoord. Ja. Hè? ja, ongehoord. Maar nee, daar stond in dat. Wat stond er ook weer in, ik kan het even niet zeggen. Oh ja, even kijken hoor. Met zijn saxofongeluid kreeg hij zelfs de meest bedaarde, prettig onrustig. Dat was wel mooi. Ja, En hij werd gesteund door een band die qua professionaliteit niet onderdoet voor bands uit Engeland. Ja, en dat was waarschijnlijk die achtergrond. Dat is de Flauto. Nee, dat is de Flauto Ja, en dat spelen we mee in het oude op. 1 november met de 43% editie van het Rabo Jazz Festival. zit je ook elk jaar, of niet? Ja, dat klopt. Dat was met de Flower Town Jazz. Treed je nog wel eens op een stand voor, of niet? Nou, dat is het punt. Heel weinig. Ja, jammer. We hebben geen jazz helaas. Wat jaren geleden had je Café Alex. dan speelde ik twee keer in de maand. En ik speelde nog vroeger wel eens in het Wapen. Ja, Wapen doet nog een muziek. Maar weet je, kijk, ik heb wel eens met Brigitte gesproken en maar er staan er drie mon staan er oude stijl te spelen ja, weet ja, je wel. Oh ja, ik, ja. kijk ik ik ik speel alleen of ik speel met zes man, ja. met vijf man. Ja, ja. Of, of ik kan ook een kwartet samenstellen. Maar er moet piano dan bij en er moet een drumstel bij. Ja. Ja. Met, ja. met een, een wasbord. en uh, dat doe ik niet meer. Nee, ik, ben, nee. ik, begrijp ik, begrijp. ik speel voor mijn plezier. En, uh, ja, sowieso, ja, Dus vrijdag 12 augustus krijg je de aftrap, de feestelijke start eigenlijk van muziek door de jaren ja. heen. tussen 10 en 12. tussen 10 en 12, 10 en 12 10, ja. inderdaad. En daarna ga je door met uh, uh, uh, wekelijks uh, iets. En het is steeds hetzelfde of is dat... Nee, dat ik, ja, dat, dat heb ik nog niet besproken oh hoor. dat heb je nog niet eens zeker nee. okay. ik dacht namelijk dat Linda uh, van plan was om dus uh, een diversiteit uh, okay. uh, iedere week ja, dat weet ik ook niet precies met, maar, uh, maar dat, dat geloof ik wel want het, iedere week dat kan ik gewoon niet uh, nee er staat nee. hier uh, live muziek en quizzen en ja ja en dat gaat iedere week door dat gaat iedere oh, week maar met uh, een andere bezetting ja dat bedoel okay. ik ja, ja. maar je, daar ben je iedere week bij nee Oh, daar ben je niet iedereen nee, Alleen mee mee. met de start. Alleen met de start. O, ja. op die manier. Je ja, ja. moet ja. ook golf op vrij dan. <laughs> oh, golfje ook? Nou ja, daar gaan we het maar niet over hebben. Ja, ik geef ja. je groot geluk. ga ja, ik vanaf vanaf vanaf even koffie halen. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk, Adam. Ja. Ja. Ik wens je veel succes met uh, alle muziekactiviteiten. Ja, ik muziek, ook. Tot, uh, tot het, uh, ja, want mensen kunnen zich waarschijnlijk ook op dat eerdere e-mailadres zich aanmelden. Ja, via loudendijk. Oh, ja. De, ja. of de, de buren de, de, de, moeten er nog een volk ja. in de bus ja. nou, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb met dag, heb ik daar nog of met koningsdag op ja. ja. mijn balkon Dat was een markt daar op, Aha. Oh, goed. heb ik op het balkon met een ding gestaan Ja, ja dat was, dat was leuk dat ja. ja, de, de deden ze meer met die coronatijd ook met het balkon in Italië heb ik ook mooie beelden gezien nou hartstikke bedankt Adam en ik wens je veel succes en ook met golf ja. Ik maar en ja. ik zou zeggen, jongens, uh, meld je aan. Ja, meld je aan. Ja, ja 06 330 Nee, nee 33803279. 3279 ja, en, dan en dan krijg, je, krijg je, je geen spijt van. En dan nee. krijg je Linda aan de telefoon. Nou. En je krijgt <laughs> en dan, er geen spijt van. Uh, van. Oké, okay. nou, we gaan dan een muziekje draaien weer. Helemaal goed. Pueblo mio, que en la colina. Ik como un ik que se muere, la pena ik ben verdwenen. Ik ben verdwenen, ik ben verdwenen. Ik ben verdwenen, ik ben verdwenen. amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que ik lo siento porque amaba su agradable compañía mas es mi vida tengo que ik moet será qué será qué será Será de mi vida que será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de una Het de beste dag van de week.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 We don't care, we cannot win. If it don't fit, don't wear it. Anyone could tell you, you're a Just zeker lekker. lekker. Uh, eerst ja. hoorden we José oh. Feliciano. Ja. Qua José zelf. En dat laatste nummer heb je... Nou, je. dat is voor mij ook een, ja, een raadsel. Maar goed, een raadsel. Mensen, mensen kunnen er nog over bellen. <laughs> uh, nou goed, op het moment dat uh, uh, komende zaterdag het dorp in de, de Amsterdamse avond wordt gehouden... Ja. Dat weet je, met meezingen ja, en zo. Ja, dat weet ik, ja, dat is helemaal dan top. Dan speelt er een strijkkwartet op het strand bepaal 69. Oké. In tijden van Vivaldi. En dat allemaal omgeven door honderden lampjes. Of, nou, 6 augustus. 6 augustus, dus zaterdag over een week. Ja. En een grote contrast is natuurlijk nauwelijks denkbaar. En als het goed is, hebben we aan de lijn Charlotte Diependaal. Nee, we, hebben die wel die wel we hebben wat technisch... Is er nu weg of niet? Ja, we hebben er nog steeds. Maar ik probeer hem nog naar, uh, naar, de, naar de radio te krijgen. Okay, want als ja. ik natuurlijk uh, haar doorstuurt via de...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 Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En, uh, yep. Dus 6 augustus is het hier. Ja, ik kan het wel.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 Uh, dan kom je vertellen bij die, bij die, bij die uh, lichtjesparade, uh, zeg maar. Um, anders ja. even via Google natuurlijk. Kan uh, je anders via Google. Als je googelt uh, uh, Candlelight Concert, dan kom je er ook... Naar Candlelight Concert Zandvoort. Uh, ja, Candlelight Concert Zandvoort. En dan, uh, als het slecht weer wordt, dan, uh, wordt ja, dan wordt het verplaatst. Ja, dan wordt het verplaatst. Maar ja, als zo. er, zoals het er nu voor staat, zou de temperatuur overdag 23 een, een uh, graden twee, zijn? 2, 23 graden. En s'avonds ook natuurlijk. Is uh, Charlotte René, hè?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 Uh, uh, technische onvolkomenheden. Ja, dat, ja dat, zon. dat krijg je ja. met live uh, ja, tele daar, televisie. Daar kunnen wij gewoon helemaal niets aan doen. Nog. Live, live televisie. Ja, live televisie. We zullen even zwaaien naar de mensen die kijken. Altijd leuk. Maar uh, ja, het zweet breekt me nu uit. Nee, het valt me mee. Nee, het valt er me erg mee. Ja, we kunnen niks aan doen namens weer... Nee, meer, uh, nee dat, we gaan dat, de muziek draaien. Uh, kun je? Gaan... Uh, kun je? Ja. Heel dat hij met een Nederlandse uh, mevrouw is getrouwd. Nee, dat wist hij niet. Met een Zandvoortse. Oh, wat leuk. Nee, een Zandvoortse. Zandvoortse. Nee, Nederlandse. Nee, nee, Nederlands. Nederlands. Nee, weet je, uh, uh, de bassist van, uh, uh, nou, een hele beroemde bassist. Level uh, 42. die toe. Die is met een Zandvoortse getrouwd. Okay. Ja. Nou ja, dat is niet... En uh, hij is getrouwd met een 23 jaar jongere Nederlandse fotomodel Miranda Rijnsburg. Heeft nou, dat, dat doet hij vijf dat... kinderen mee Nou, ja, wat leuk. Ja. Nou, dat was hem. Van... Dat was hem. Ja, ik denk aan de kleine, kleine... Ja, hartstikke leuk, uh... hartstikke leuk. Hey, uh, ja, de, de oplettende, uh, ja, oplettende luisteraars zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat er wat technische onvolkomenheden zijn. Ja, dat kan en gebeuren. daarom uh, helaas Charlotte Diependaal, die bij ons in de uitzending is gekomen om dat kinderluikconcept te toe te... Maar dat gaat ze volgende week doen. Dat hè? gaat ze volgende week doen, het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 van biont is het uh, onwijsditsprogramma zeg maar, van de van de uh, nou, er komt weer een aan hè? Ja dat, dat gaat, In het ja, dat gaat dus volgende week zaterdag ook van start, ja, Is. Het ja, ja. Nou ja, we krijgen een... Uh, uh, helaas horen uh, we de en bos dus ook niet. Uh, maar we kunnen wel vertellen dat er, uh, dat er een... Uh, <laughs> ja, iemand zit die verschilt tussen door te bladen. <laughs> nee, nee, nee, uh,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 Dus dat is op zich wel leuk. Die... Oh, zo, um, ja. zo, um, zo een groter dan vorig jaar. Dus um, uh, dat is ook leuk natuurlijk en, uh,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 nou tot volgende week. Ja, tot bij volgende. goedemorgen Frankfurt. En dan gaat hij